Kom maar door in een cave die I love you, papa l'Americano.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 met hetzelfde doel. Als we schouder aan schouder, als schouder aan schouder staan. schouder aan schouder aan schouder aan schouder Als schouder aan schouder schouder aan schouder Als we schouder aan schouder staan. It's warm, no, it's hot Put down. Because I'm sick of it all Yes, I'm sick of it all Blijft een geweldige zanger. En natuurlijk met zijn band doet hij het ook erg goed. Danny Vera, de, de huisband van V.I. Oranje Voetbal International. En dit is zijn single Sick of It All. En daarvoor de Marco Borsato en Guus Meels met schouder aan schouder. Ja, we hadden het er net al over. Uh, Quincy treedt vandaag op uh, in uh, Zandvoort. En uh, ja, nou uh, al hebben we het uh, net over hem gehad. We hebben hem ook nu aan de telefoon. Goedemiddag uh, Quincy. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Hey. Hoe is het met je?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 bedankt voor je bel. Oké, okay. we gaan hem gewoon even draaien, zolang je winnen kan. Hartstikke goed. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, fijne dag. Gooi. Wat is de prijs die ik betalen moet om bij je te zijn? Wat moet ik laten toevoegen? Vertel me gauw hoe het zit wat ik moet doen. Moet ik voor jou op een knie voor die ene zoon Je laat je zien Maar toch ook niet Want je speelt en Waar gaan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 Thank <laughs>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 Ja. Nou, je zou misschien denken, als je een beetje naar 3 fm luistert Domien verschuurt... ...hij zat op de uren waar Frank Dane nu heen gaat. Ja. Het is nog niet bekend echt wat hij gaat doen... ...maar er zijn geruchten dat hij um, de plek van Gerard Ektom gaat overnemen. Gerard Ektom maakt nu uh, arbeidsvitamine, het langste bestaande programma ter wereld. In 1946 is het uh, ja, opgericht. Nou, Ektom gaat dan waarschijnlijk naar de, naar de uren van Rob Stenders, dat is van 12 tot 2...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 Muffet all up in her skirt Manson and Gretel never made it home They got some cooking to do oh, their all... own ooh, ooh, it's a wicked, wicked world Yeah, ah, ah. Ooh, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world Once I tried to be so good All sweet and spice Like good girls should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 and en Wicked World hier bij ZFM Entertainment for you leuk dat je luistert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 En uh, ik kom uit uh, het noorden van het land en ik, uh, ik zing Nederlandstalige liedjes. En ik heb vroeger, misschien dat mensen mijn me dame van verkennen, gezongen samen met mijn zussen. We waren toen de zusjes En we hadden toen een grote hit in Nederland met blauwe korenbloemen. Oké. Okay. Ja. Dus daar is het nou, kennen we je van. <laughs> nou ja.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 Snap je? Dan denk ik dat hij Engelse zijn liedjes in het Engels. Als het Engels zo gaat wordt geschreven, wel ja. Maar het ja. kan ook zijn dat. Ja, ja het is moeilijk, hè? Ja. Ik denk dat we gewoon moeten afwachten. Ja, en dan gaan we gewoon met ja-buis bellen. Oh, joh, dan <laughs> bellen we hem Volledammer. volle dammer. Dat is een ander accent, hè? Ja, ah, maakt niet uit. Hé, hey, dit is Jan Smit met de zomer voorbij. Oké. Okay. De zomer begon toen ik zag wat ze kon. Met het hart van mij. Mm, Bij de handen mij. Alang weer verleden tijd. Vreugde vergaat als je plotseling ontwaakt en de werkelijkheid altijd weer anders blijft en zij met een ander vriend. Laat het eind.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 In de hoop dat je droomt over mij. De zomer voorbij. Het nieuwe seizoen gaat al weer bijna beginnen. Hè? Zomer ja. voorbij. Echt een leuk programma is dat. Dat vind ik ook. Weet je wat ik ook zo'n leuk programma vind, trouwens? Dat uh, de beste zangers van, van Nederland, nee, Ja, klopt. Is, ook is ook een morgen. gezellig programma. Ja, dus uh, dat uh, ga ik zeker kijken.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 was precies een week geleden en kostte aan 21 mensen het leven. In Rotterdam wordt het zomercarnaval gevierd. Hoogtepunt is een straatparade die met praalwagens... en zo'n 2000 dansende mensen door het centrum van de stad trekt. De laatste wagens worden om 7 uur bij de koolsingel verwacht. Vanavond zijn er optredens met vooral salsa-muziek. De organisatie rekent op maximaal 900.000 bezoekers. Het is de 26e editie van het zomercarnaval in Rotterdam. Op de Europese wegen is de grootste drukte voorbij. Op het hoogtepunt van Zwarte Zaterdag, rond half twee, stond er op de Franse wegen zo'n 650 kilometer file. Ze stonden op de Route Soleil ten zuiden van Lyon de auto's over een afstand van 100 kilometer nagenoeg stil. In Oostenrijk en Zwitserland was vooral een lange wachttijd bij de Alpentunnels. In Duitsland en in Italië viel de drukte mee.